Durr. Goedenavond, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. De overheid moet beter in de gaten houden... welke ambtenaren gevoelige info opzoeken in systemen. Dat zegt het Openbaar Ministerie. Vandaag maakt het OM bekend dat ze een ambtenaar van de gemeente Amsterdam hebben opgepakt. Die man zou jarenlang adresgegevens hebben opgezocht voor criminelen. Nou, deze ambtenaar wordt ervan verdacht dat hij informatie uit de overheidssystemen... waaronder de basisregistratie persoonsgegevens... heeft doorgegeven aan criminelen. En bijzonder in dit geval... Dat met die informatie ook aanslagen waaronder explosies gepleegd zijn. Volgens het moeten overheden beter gaan kijken wie er in zulke systemen kunnen en wat ze met die informatie doen. De politie roept op te stoppen met het delen van filmpjes van een mishandeling in Tiel. Het filmpje is gemaakt op 19 april. Daarop is te zien hoe een minderjarig meisje wordt mishandeld door een groep meiden. Er worden online ook persoonlijke gegevens gedeeld... en daardoor wordt nu een vrouw bedreigd die er niks mee te maken had. De politie zegt te weten wie allemaal bij de mishandeling in Tiel betrokken waren... maar wil er verder niets over kwijt omdat iedereen minderjarig is. De Britse premier Starmer heeft maatregelen aangekondigd om het aantal migranten terug te dringen. En als de plannen doorgaan moeten nieuwkomers tien jaar wachten om een permanente verblijfstatus te krijgen. Dan kunnen migranten die voor misdrijven zijn veroordeeld straks sneller het land worden uitgezet. En afgelopen weekend was het weer raken bij hardloopwedstrijden in Leeuwarden en Leiden. Mensen die onwel worden of zelfs overlijden door de warmte. En ook vandaag weer hield dat hardlopers er niet van. Het is 24 graden. Ja, heerlijk toch? Is dat ideaal hardlopen weer? Ik vind het lekker, zeker als uh, pauze van je werk. Ik ben niet een hardloopspecialist, dus het is de eerste keer dat ik ga hardlopen, dus uh, ja. Het is nu hartstikke warm. Is het dan verstandig? Nou, ik heb wel een beetje spijt, maar nou misschien. Als je rustig aandoet denk ik dat het wel kan hoor. En ook gewoon veel schaduw meepakken. Volgens hardlooporganisaties is het extra belangrijk om voldoende te drinken. Goed, goed getraind te zijn om in warm weer te rennen. En ademende kleding te dragen. Het weer na een zonnige dag koelt het vanavond en vannacht flink af. Het wordt een graad of 6. Het blijft helder en droog. En ook morgen is er opnieuw veel zon dan maximaal 23 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In Noord-Holland loopt het vooral vast bij Amsterdam. Op de A4 richting Amsterdam staat tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwemeer. Uh, 6 kilometer file kost je 25 minuten extra. Op de A4, maar dan van Amsterdam naar Den Haag. Bij Roelofaar en Sveen. Um, 10 minuten vertraging. De linkerijstuk is daar dicht door een Bermbrand. Dan de A9, ook maar Diemen. Tussen de knooppunt de Raasdorp en Holendrecht doe je er drie kwartier langer over. Het komt door een ongelukkeerde vanmiddag, maar de weg is hier weer vrij. En op de A10 West richting de A10 Zuid tussen Bos en Lommer... en knooppunt Amstel 9 kilometer en 35 minuten vertraging. De N196, Hoofddorp richting Uithoorn... tussen de A4 en Aalsmeer 25 minuten vertraging. En de N201 van Hoofddorp naar Uithoren tussen Hoofddorp en Schiphol-Oost 40 minuten extra. Dan de N232 van Haarlem naar Amstelveen... voor de aansluiting met de A9 2 kilometer en een half uur vertraging. En tot zover de ANBB verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is Zin in ZfM. ZfM. Met nu de herhaling van Alternative FM. Ja, En dat was de opening van deze alternatieve FM. En dat heeft ook een reden. Want degene die je net hebt gehoord... die is ook straks in de studio live aanwezig. En dat gebeurt dus in het tweede uur. En dat is Seiki. Want over haar gaat het. En we begonnen dus met een nummer van haar. Want dit dateert ook alweer van een tijdje terug. En we kennen het er ook. Want we hebben er alles gezien de Rob Akta Award van 2023. Daarin heeft ze meegedaan. gedaan. En toen dacht ik... ook te weten dat ze dit nummer ook gespeeld had. Dat Petronage, Ja, zie je. Kijk, uh, het, uh, het is knikken van de andere kant af. Het wordt ook uh, heel bijzonder... want uh, we hebben uh, iets... wat, uh, wat uh, Seiki gaat doen. Uh, het is nog net geen... picknickkleed wat uh, meegenomen is. Maar uh, we gaan uh, het uh, meemaken. Want vandaag... Wordt het dus echt een basic optreden? Want het gebeurt vanaf de grond. Nou, en daar spelen we dan ook handig op in als het gaat straks om die jijbuiskijkers. Want Marcus van Dam is dan zo'n slimme gast die dan denkt: hé, hey, kan we misschien een cameraatje van bovenaf erop gaan zetten? Dus dat ga je allemaal straks zien. Dat is meteen ook de opmaat van, van straks in de tweede uur. Maar uh, zover is het nog niet, want we blikken natuurlijk ook nog even terug naar vorige week. Want vorige week was er uh, gewoon een uitzending zoals we die uh, ooit ook hebben gemaakt. Uh, drie uur lang een beetje muziek en af en toe een beetje kletsen. Met een telefonisch interview, dat is een beetje ontstaan in de pandemie. En uh, de aandacht was voor het album van A State of Being van One Clueless Friend. En ik denk, nou zullen we dat nog een keer overdoen met één nummer waar we toen de uitzending mee begonnen. En nu is die trekje nummer twee. En dat is deze Take a Deep Breath van One Clueless Friend. Eens eventjes door mijn mappen heen. En toen zag ik ineens dit uh, staan van Summerhoes. Het is een Rotterdamse tweetal. Uh, sterker nog, het is een acht echt paar. Uh, Peter Jessen en Vera Jessen. Uh, en uh, volgens mij nee, Peter Jurend. Volgens mij is het Peter Jurend. En uh, Vera uh, Jurend. Uh, want ze, die, die komen uit uit Zweden. Nou, uh, Denemarken was het meer. Uh, en daar uh, is dit een beetje op gebaseerd. Uh, Rubix, een, een van de EP's die ze hebben uitgebracht. Dat is denk ik ook alweer in. Dacht ik wel een jaar of acht, negen geleden. Dat ze dat hebben uitgebracht. Zo ver gaat het terug. Uh, take a deep breath van, uh, van One Clueless Friend is wel zwaar van 2025, maar ik heb me laten vertellen dat er een aantal nummers al een lange tijd al op de plank lagen, maar nu pas zijn uitgebracht. Ja, dan is het het stempel van 2025, maar waarschijnlijk heeft tegen Deep Breath misschien ook al een lang verleden. Want het laatste werk wat One Clueless Sprint heeft uitgebracht, dat was het album daarvoor en dat was het debuutalbum... Uh, from the Sea. En dat is ook alweer uh, nou, van 2014. Dus dat is al een tijdje terug. We gaan uh, verder. Want dit is hagelnieuw werk. En morgen komt het uit. Lions Den die is al is eerder bij ons in de uitzending te horen geweest. Met het materiaal wat hij heeft uitgebracht. En achter Lions Den schuilt Mathieu Huizer. Want dat is zijn echte naam. En de single die morgen gaat verschijnen heet Holly Blue. Het dat dit uit 2024 al is, vorig jaar. Uh, Proza heet het drietal. En een van die drie heet Niels Mouder. En dat is een bekende naam. Die heeft een studio in Volendam. Hoe kan dat ook anders? Want uh, daar uh, gebeurt nog wel eens het een en ander. En Niels Mouder is ook uh, verantwoordelijk... bijvoorbeeld voor de productie van de eerste... eigenlijk de debuut-EP van Lorem Ipsum. Dat is Niels Mouder namelijk ook... En hij is ook nog degene die ook bijvoorbeeld de laatste verschenen single heeft uh, geproduceerd. Of in ieder geval, laat ik het anders zeggen, niet geproduceerd. Maar in uh, zijn studio is Girl Scout van Lorem Ipsum... en dat is de meest recente single die Lorem Ipsum heeft uitgebracht... ook daar eigenlijk min of meer verwerkt. Dus dat uh, is een beetje het uh, verhaal achter de Niels Maurer als een soort geluidsmagier. Want dat is hij ook. Maar hij zit ook uh, in deze band... Uh, proza dus. Nederlandstalige synpop En het nummer wat je net hebt uh, gehoord heet Labyrinth. Uh, daarvoor had ik ook iets uh, gedraaid, maar dat ben ik alweer eventjes uh, kwijt. Maar goed, uh, hang me er niet helemaal aan op van wat het is uh, geweest. Uh, wat wij wel laten horen is iets wat we vorige week in de uitzending hebben uh, behandeld. En dat is Pien Breusma, zoals hij voluit heet En Pien Breusma uh, treedt op en brengt muziek naar buiten onder haar naam Pien. Maar dan met de Y en alles in hoofdletters. En een van uh, de singles die vorige week uh, is. Nou ja, een van de singles. Een single die vorige week is uitgebracht. Toen was hij hageltje nieuw. En dat is deze, dat nummer dat heet Oblivion.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 surf Time will for the best. And when I'm looking back, I tried my best. En dat was Pony Machine en I Don't Know How to Live. En daarvoor hoorde je Pien met Oblivion. En die single die is vorige week eigenlijk uitgekomen. Um, deze week, ja, geloof het of niet. Ineens zag ik uh, vriend Jurjaan Kurpershoek ineens voorbij komen. En wat deed hij? De romanticus. Hij vroeg Jente Charlotte ten huwelijk. En dat vond ik uh, wel grappig. Want uh, de twee hebben dat een beetje vast uh, lopen leggen voor een camera uh, eigenlijk. Voor een mobiele telefoon. Maar de locatie vond ik ook wel heel erg bijzonder. Want het uh, deed mij denken aan mijn jongste zus die ik heb. en uh, Die uh, is ooit getrouwd op de Schelling. En wat doet hij? Die keurbezoek die heeft gewoon besloten om Jente Charlotte daar ook ter huwelijk te vragen. Dat gebeurde dus op de Schelling. Nou dacht ik van oké okay, als dat dan het verhaal is. Dan wordt het dan ook tijd om even iets van Jente Charlotte te laten horen. En dat is dit nummer. En het nummer dat heet Flowers. Turn our heads towards the sun. Just like flowers we tend to grow. We don't wanna fight for fun. But the shadows took our fame, spotlights fade away like the blossom from the trees. What will remain? We fight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 Heusinkveld, zoals die heet. Love your life. Ik uh, kan een heel uh, verhaal uh, eraan uh, vastknopen. Uh, maar hij is naast singer-songwriter ook nog hovenier. En daar had ik even wat tips bij nodig van uh, hem afgelopen week. Want ik zat nog uh, met een aardig uh, probleempje. Maar uh, uiteindelijk uh, heb ik dat uh, ook min of meer uh, aan hem gevraagd: van joh, uh, hoe kijk jij daar tegenaan? En dan gaf hij hier uh, uh, leuk antwoord op. Waar ik zowaar ook wat mee kon. Uh, Flowers hoorde je daarvoor. En die is van Jente Charlotte. En dat heeft uh, te maken dat zij ten huwelijk is gevraagd door een andere muzikant. En die heeft hier ooit in dit dorp uh, gewoond. En dat is Jurriaan Kurperzoek. Die we onder meer kennen van uh, Operation Hurricane. Dat was een, uh, een voorloper. Tegenwoordig is hij uh, actief in, meer in de jazz. En dan ben ik even kwijt uh, wat die naam van die band uh, is. Maar het is nogal experimenteel en instrumentaal. Uh, vorige week heb ik iets... laten horen van Luna Selene. En die dame die komt uit Woerden. Nou, dan uh, gaat er bij een aantal mensen... wel een lampje branden. Die ook uh, naar een programma... in Woerden zitten te luisteren. En dat heet Podium 107... van de heer Maarten Verduin. Dat doet hij niet alleen. heeft een batterij aan mensen daarbij... Uh, die dat mede mogelijk maken. En die Luna Selena die zat daarin. Uh, en ze... Volgt haar opleiding aan de Herman Brood Academie. Dus dat is ook niet de, de eerste, de beste opleiding. En nou komt het, want het is ook een bekende van Verline, Verline Spiegel. die bij ons wel in deze studio is geweest. En dat is in vorig jaar geweest. Ook volgens mij rond deze periode. Toen is zij geweest. En het grappige is dat de beiden elkaar kennen. Dus dat vond ik ook wel weer iets bijzonders. Uh, Luna Selene uh, met haar meest recente single die ze denk ik enkele weken geleden daar heeft uh, uitgebracht. En dat nummer dat heet Can't Forget Me. You're probably on the floor right now Of a brand new house that her parents bought and I never knew you liked that style. Sipping days away in fancy alcohol. She gives you everything as if she's so much better than me. But you really like it don't you? wish that I was happy for you. And I have I don't be your lie I've known each other for just five Hey, is het er dus al? Uh, Loon en Selena was er in één keer afgelopen. <laughs> ja, ik zit uh, zo uh, bio gebiologieerd uh, te kijken naar wat er zich hier uh, al bij de soundcheck allemaal aan het afspelen is. Dat ik ineens vergeet gewoon om een uh, nummer uh, op de radio te laten horen. Ja, dan wordt het een beetje stil. Max Polman en Roadless Travel. Weep about roadless travel. And the road won't walk away from.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 The emptiness inside, like a phoenix rising from her ashes. Witness fear when a train crashes, and Mama Terra's breathing again. Yeah, she's been abused for way too long. Everybody needs some light on their skin. A life without love is a lie.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 Guess the answer, only the rider knows Can't weep about a road van uh, Lorem Ipsum, dus uh, zoals die uh, klonk uit het uh, verhaal van de studio van Niels Maurer, want dat is de productie, geloof ik. Of tenminste in ieder geval de studio-productie. Uh, maar um, <coughs> Michel Tuyp heeft uh, wel gezegd er komt ook weer Lorem Ipsum materiaal uit uh, de stal van Planko, Jan de Vitte dus. Kan ook niet anders, want uh, er is ook een duet van een uh, van tweetal, ja, een vers duet zelfs. En die hebben ze een paar weken geleden bij Record Store Day... hebben ze die ten doop uh, gehouden. Uh, daarvoor hoorde je Max Palman uh, met het nummer Roadless En uh, We gaan op daar uh, het einde van zo'n beetje het, uh, het uur. En dat doen we met High on Shy en My Heart Fierce. aside. Peace, we collect ourselves together. Love is now what my heart a few is. Our view is, is blocked by the mistrust that stalked our kind. You dip your toe. Get a glimpse of what the water is like Step by step you try to get in deeper But once you dive, it's not gonna be the same old Ik kan nu ook uh, die introductie wel even doen. Uh, we hadden Luc Nijman met Sober. Daarvoor hoorde je High on Time met My Heart Fierce. Nou zitten we bij Bevrijdingspop naar een livestream te kijken van onze collega's van Halem 105. En bij Koos zien we ineens de verschijning van de heer Marcus van Dam. Ja, dat is wel leuk. En toevallig mogen we ook de nieuwe single van Koos laten horen. Of my hand, my You'd give me some of yours. Cause you'd rather...